Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn. Wat we gaan doen vandaag is nadenken over afgoderij. Wat is nou afgoderij? Hebben wij nog beelden waarvoor we knielen? Heeft u nog beelden waarvoor u knielt? Dat je zegt, hé, hey, stop, op, je moet niet bidden voor een beeld. Echt niet. Wat zeg je, broer? Wat zeg je? Ja ja. ja, ja. Je zou maar nooit weten. Maar geef nou gewoon eens een uitdrukking. Wat is afgoderij? Houd het simpel. Wat is afgoderij? Alles wat je begeert buiten God. Wie gaat er verder? Alles wat je zet boven Alles wat je zet boven God. Ja? Alle, goden, ja, alle goden zijn afgoden, want er is maar één God. Bijvoorbeeld, inderdaad. Wij zijn God dan, hè? Als God zegt, steel niet. En u zegt, ik steel. Dan plaatsen u zichzelf boven wat Jaweh gezegd heeft. Dus dan zeg je eigenlijk, ik verhef me boven God. Ik ben God. Ja, dat is pure afgoderij. Inderdaad. Wie? Ja. Ja. ja. Akkoord. Nou, bij ons is dat natuurlijk helemaal anders. We zijn natuurlijk heel wat periodes in ons eigen leven geweest... ...dat je wel eens... Uh, door je... Uh, ...aan je eigen gaat twijfelen, zit je in de put... En dan luister je maar naar je eigen ziel, je bent niks, je hebt niks, je zal nooit wat wezen. En die anderen zeggen ook dat je trut bent. En de volgende zeggen, we, jou wordt het nooit wat, jij kan niet rekenen, je zal nooit leren rekenen. En zo worden die zieltjes van ons in elkaar gedrukt. Maar omdat onze eigen ziel dat ook door onze eigen mond heen brengt, zeggen we dat nog een keertje extra. Dan zeg je, zie je wel. Dus dan zitten we zo op de grond. En dan kan je een heel ellendig leven hebben. Dan zeg je, ik geloof in God. Maar je zit de hele dag op de grond en dan zegt de wereld, nou, nou, dat helpt ook niet erg om in die God te geloven. Snapt u het? Wat is beter dat je dan zou zeggen... Ik ben wie God zegt dat ik ben. Kunt u hem vatten? Je moet eens lezen wat God van je zegt. Hij zegt, ik ben een zondaar. Waar hebt hij gelijk in? Ik ben een zondaar. Maar hij heeft me een offer aangeboden van zijn eigen zoon. Hij zegt, aanvaard het offer... Ik vergeef al je zonden, dan ben je een zoon van mij. Dan ben je geestelijk verwekt en geestelijk levendig tot gebruik. Ik denk, prijs de Heer, ik ben een zonde want ik heb veel kwaad gedaan. Maar ik heb me nu bekeerd en in Christus ben ik als een rechtvaardige door God in het leven geplaatst. En als een rechtvaardige wil ik maar één ding doen. Gewoon naar Gods geboden leven. Word ik nou rechtvaardig door de wet? Nee. We zijn rechtvaardig verklaard door genade, maar we gaan handelen naar Gods geboden. Nou, ik ben wie God zegt dat ik ben. We zijn zonen van God door het geloof in Jezus Christus. We gaan een stukje nemen dadelijk uit het Nieuwe Testament vandaan, waar uiteindelijk de slotsom van is: ontvlucht de afgoderij. Je moet dus afgoderij ontvluchten. Zelfs je eigen verheerlijking van ik ben zo goed, kijk eens hoe mooi. Hè, blauwe ogen, blond haar en al die dingen meer. Lieve mensen, we gaan een paar dingen lezen met elkaar. We houden van lezen, hè, dus we doen dat ook weer vandaag. Paulus die zegt in Korintius 10 vers 1, ik stel er prijs op broeders, dat gij weet, weet, dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee gingen. Schitterende tekst, hè. Wat is dat onder de wolk zijn? Onder de heerlijkheid van God. Onder de geest van God. We gaan dadelijk onze broer en zus trouwen onder de, goedpaar. Dat is ook de wolk van de heer. Daar gaan we onder staan. Dus hij zegt we zijn dus allemaal dat onze vaderen alle onder de wolk waren. Dat zijn dus onze Joodse broeders en zusters die in het geloof Egypte verlieten. Door de woestijn gingen naar Sinaï toe en naar het beloofde land. En we zijn allemaal door de zee gegaan. Dus als je nog niet gedood bent en je bent met de heer onder water gegaan om je nieuwe leven in te gaan. Dan mis je nog wat. Maar we leven onder de golf en door het water. Dat is de eerste stad die Paulus maakt. Alle hebben zich dus in Mozes laten dopen. In de wolk en in de zee. Als je je laat dopen, word je naar de doop de hand opgelegd in de naam van Yeshua. opdat dat God mogen vervullen wat hij beloofd heeft. Ik zal je de heilige geest schenken als je je laat dopen. Dus daar vindt onze zalving plaats. Mooi hè? Allemaal hebben ze zich in de woestijn laten dopen onder de, door de wolk. En in het. Water in de zee. Waren het allemaal wedergeboren mensen? Ze waren zo heidens als de pieten. Ze hadden, weet ik hoeveel jaren, slavernijen achter de rug. Ze konden alleen maar denken, bijna in de goden van Egypte. En het was moeilijk om een ja wet te wennen. Maar ze gingen, ze werden verlost. Wij ook, we komen maar net tot geloof en zeggen, inderdaad, we gaan doen wat hij hier zegt. We gaan we dopen, zo komen we de gemeente binnen. En dan gaan we onderwezen worden in Mozes en de profeten. Want elke Sabbat wordt die gelezen, staat er in handelingen 15. We hebben allemaal in de woestijn dezelfde geestelijke voedsel gegeten. Wat was ook weer het geestelijke voedsel in de woestijn? Was dat geestelijk? Manna was uh, duidelijk, uh, het was wel een wonder. Ja, natuurlijk. Wat is op Sinai geopenbaard? Torah. En ze moesten helemaal naar Torah, moesten ze die woestijn door om dat beloofde land in te gaan. En dan moesten ze naar Torah verder gaan leveren. En dan moesten ze, afijn... Ze zijn door heel die woestijn heen getrokken met het woord van Yahweh, wat hij zelf gesproken heeft vanaf Sinei en wat hij de mond van Mozes heeft verkondigd waarmee ze moesten leven. En daar zat ook de hele tempeldienst in, de tabernakeldienst, want God wist wat voor een zaak die daar in de woestijn stond. Zondige mannen en vrouwen. Dus als ze fouten maken, konden ze dus naar de tabernakel toe, de genade van God, om met de eeuwige verzoend te zijn en weer verder te kunnen. Ze aten allemaal dezelfde geestelijke voedsel. U ziet iedere sabbat opnieuw, en als we bij elkaar zijn, geestelijk voedsel te eten. Het zijn gewoon de woorden van Torah en profeten, die u worden verklaard en worden verklaard, omdat je zelfstandig zal zeggen, zo wil ik leven. Paulus die zegt, alle dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit de geestelijke rots. Hé, hey, die met hem meeging, en die rots was de... Christus Christos in het Grieks betekent gewoon de gezalfde. De Messias. Maar het is een geestelijke rots. We praten over geestelijke drank. En die rots is de Christus. Wat zeg je? Ja, zeker weten. Mozes was ook een Christus, een, een Christus om uit te leiden. Maar deze Christus is de Christus waar die naar uitkijkt hoor. Het gaat erom, we drinken geestelijke drank en we hebben geestelijke rots en die rots is de Christus. Hij moest nog komen, maar zij gingen dus met die Christus. Hoe is ook Christus weer tot stand gekomen? Door het woord van Yahweh, naar Maria gesproken, is ontvangen het kind van God. Hij is de goddelijke zoon van Yahweh, hij is uit Maria geboren, hij is 100% de mensenzoon. Maar hier spreken we nog steeds over de Christus die meeging door de woestijn. Dat zijn de woorden die Yahweh gegeven heeft en die aan Mozes geleerd zijn om aan het volk te onderwijzen. God sprak rechtstreeks met Mozes en Mozes zegt we gaan trekken tot het volgende punt. En als Mozes zegt zo moet je de tempel inrichten en die offers moet je brengen, dan deed iedereen keurig wat hij zei. Wat Mozes sprak is gewoon Torah, onderwijzing. Moest je kijken als iemand vreemd vuur in de tabernakel bracht. Weet je wat daar gebeurde? Flatste bliksem uit de hemel. En niet alleen maar in je billen, maar hij vernietigt ze. Hij heeft zelfs de woestijn geopend en hele gezinnen erin laten verdwijnen. Omdat ze dus niet geluisterd hebben naar het woord wat God sprak door de mond van Mozes. Zo gingen ze door de woestijn heen. Dus we praten over een geestelijke rots. We gaan naar vers 5. Dat hele volk gaat door die woestijn en Paulus zegt, toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Dit is erg. Tot dat hele volk uit Egypte bevelost wordt, door het water voor komt. 40 jaar door die woestijn moet tobben, omdat ze eigenlijk na drie maanden, of na een jaar niet, dat land in bezit genomen hebben. Want hij zegt, ik heb ze neergeveld in de woestijn. Ik had in het merendeel van dat verloste volk geen welbehagen. Dat is wat, je moet eens tegen je eigen kind zeggen. Lief het, lief het, ik heb in jou geen welbehagen, wel aan je broertje. Nou, dat is rampzalig. Maar dat staat er wel. Hij had in het merendeel van hen geen welbehagen. Broeders en zusters, deze gebeurtenissen zijn ons, vult uw naam maar in, Wim, Jan, Piet, Marie, Kees, Scherp, is het een voorbeeld geschied opdat wij geen lust zouden hebben tot het kwaad? Wat is kwaad? Dat is kwaad waarvan Jaweh zegt dat kwaad is. U hoeft alleen maar te zeggen: Amen op wat Jaweh zegt. Niet stelen. Amen. Ik verdik het. Ik zal geen pen meer pikken. Dat je? Gewoon niet doen. Word je daar rechtvaardig van? Wel nee. We zijn gerechtvaardigd door het offer van Yeshua. En daarvoor hebben we een intens verlangen om naar de regels van God te leven. In de Nederlandse verkeer houden we graag rechts. Het is gewoon wet. Word je daar rechtvaardig van? Nee, het is voor je best wil. Je moet eens links gaan rijden. Doe dit. Prettig hè? Inderdaad, doe dat in je zal leven. werkt perfect, dankjewel. Hij zegt, dit is een voorbeeld voor ons broeder en zuster. Opdat je geen lust zou hebben naar dat kwaad. Ik wil niet meer stelen... Ik wil zelfs geen vuile gedachten meer hebben. Als die vogel overkomt, dan zeg ik, ga weg. Laat geen nestje meer bouwen. Laat de vreugde van de Heer en zijn woorden je kracht zijn. Dus er zijn vele mogelijkheden, broeders, waardoor God geen welgevallen aan ons leven kan hebben. Nou, die kant willen we niet op. Wij willen hebben dat God een welgevallen heeft. Dat hij tegen Gabriel kan zeggen, kijk nou eens, Gabriel. Het is wel ver weg die aarde, kijk hoe heerlijk dat ze wandelen daar. Gaan ons een paar engelen sturen, dan kan ze zegenen. Huh? Broeders, daar staat... ...word ook geen afgodendienaars. We gaan er dadelijk een paar achter elkaar zetten. Word nou geen afgodendienaars. Zeg niet God zegt A, ik zeg B. Je bent ter plekke een afgodendienaar. En als je doorgaat met je afgoderij... ...gaat de geest van God uit je leven weg. Je raakt vol van je eigen afgoderij. Je bent goed en sterk en link en slim. Je bent alles wat je maar vindt dat je zelf bent... Maar God kent jou dus niet meer. Daarom is het belangrijk wat Janneke zegt. Kent God jou? Ja? Wij zeggen allemaal ja, we kennen God. Maar kent hij jou? Hij kent je als je gaat wandelen naar zijn inzettingen. Wordt geen afgodendienaar zoals sommige van hen gelijk geschreven staat. Kijk, heb je dat woordje geschreven weer? Wat betekent dat ook alweer? Gelijk geschreven staat. Wat geschreven staat, staat in de schriften. Eigenlijk moet je dat naar hoofdletters hoofdletter schrijven, want dan praat je over Torah en over profeten. Dus uit de geschiedenis, uit die vijf boeken van Mozes, staat dus iets geschreven. Het volk zette zich neer om te eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. Nou, wie wilde nou niet meer dansen hier? Dacht ik wel. Daarom vroeg ik het ook. Ik denk, de eerste die zijn hand opsteekt, dat is onze broer. Hè? Huh? En als je nou alleen maar dit zou lezen, dan zou je dus ook moeten stoppen met eten en drinken. Hè? Nee? Ze zetten zich neder om eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. Dus dan moet je stoppen met eten, als je zegt ik moet stoppen met dansen. Ja, ik begrijp het wel. Luister, we moeten dadelijk wat andere dingen leren, want dan zullen we je de tekst laten zien waar het staat en waarom dat volk ging dansen. Het gaat erom, hoe staat het geschreven? In Exodus 32 vers 4 staat. Hij nam van hen de gouden sieraden af. Dat is aan Aaron. Nadat Mozes die berg op was gegaan. Gaf er vorm aan met een stift en maakte een gegoten kalf. En zei dit is uw God Israël die u uit Egypte heeft gevoerd. Ze zijn nog maar net door de, woest, door de zee heen gegaan. Ze zijn nog maar net voor Sinaï. Die berg die heb staan dreunen. Ze hadden rubberen knieën van de angst. Oh Mozes laat God stoppen. We gaan dood. Ga jij nou naar hem toe. En zeg ons alles wat hij te vertellen heeft. Wij zullen het doen. En Mozes gaat veertig dagen naar boven toe. En binnen die veertig dagen maken ze een gouden kalf. Zeggen tegen Aaron dit willen we. En wat zegt de Aaron dit is je God. Israël die uit Egypte is uitgevoerd. Toen Aaron zag. Bouwde hij daarvoor ook nog een altaar. Dat is een, een stenen opstapeling met houtjes erop. En daar gaan ze kruiden opgooien. En de volgende morgen vroeg, offerden zij brandoffers. Moet je kijken wat die Aaron zegt. Morgen is het een feest voor jaren. Dit is waanzin. En dat uit de mond van de hoge priester. Vindt u dat niet erg als je dit leest? En dan voor het aangezicht van God. Hij ligt met een wolk bovenop die berg. Heel de aarde hebt staan dreunen. En in dat tien woorden die God zelf sprak. gij zult geen gesneden beeld maken van. Ze doen het binnen veertig dagen. De volgende morgen vroeg offerden ze brandoffers. Brachten vredeoffers. Het volk zette zich neer om te eten en te drinken. En daarna stonden ze op om vreugde te bedrijven. Toevallig staat er nou bij Korinthe Paulus zegt zullen dansen. Dus hoe hadden ze vreugde in Egypte of in de, in de woestijn? Door te gaan dansen. Je kan ook op andere manieren vreugde bedrijven. Maar ik vind het heerlijk, nou we het hebben geleerd door ook te dansen voor de Heer. Het gaat er maar om, hoe hebben ze het gedaan? Mozes komt van de berg met de twee stenen van het verbond, die God zelf gesproken had en met zijn vinger gegraveerd. Hij komt beneden en hij ziet heel die cirkel mensen dansen om het gouden kalf en het altijd ervoor. Ik denk dat hij een verschrikkelijke harde kreet heeft uitgestoten. Hij zegt, hier hebben jullie je wet met het verbond van God. Hartstikke. En hij breekt het verbond. Niet omdat hij het verbrak, maar zij verbraken het verbond door hun afgoderij. Is deze vorm duidelijk? Zo stonden ze te dansen. Dus als je al gevoelens hebt tegen dansen, laat het dan een, in een goed kader geplaatst worden. We dansen dus niet om het kalf. Hoewel zij zeiden dat dat kalf jawe was. De God die hun verlost had. Je zou nog kunnen zeggen, ja maar we bidden toch Jawe." Alleen wij hebben die kalf gemaakt. Want zo lachen. Maar Jawe wordt woest voor dit soort gedrag. Je moet van God geen beeld maken. Niet één beeld. Wordt geen afgodendienaar zoals zij. Ze stonden op om te eten en te drinken. En om vreugde te bedrijven. En om te dansen. Maar om het afgodenbeeld heen. In vers 8 gaat hij verder. Hij zegt: Laten we nou geen hoerij plegen. Zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000 man. U weet wat hoererij is, hoef ik niet uit te leggen. hè. ...hoef ik echt niet uit te leggen. Dan zeggen we natuurlijk ook al... ...ja, nee, maar dat is wel zo duidelijk. Maar toch gaan we erover nadenken... ...wat hoererij is. In nummerie 25 vers 1 tot 3 staat het volgende... ...als Israël door die woestijn getrokken is... ...dan komen ze op de plek waar Baal en Biliam... ...met elkaar in aanraking komen. En die Biliam... Of die Balak, die is bang voor dat enorme volk wat daar hè, onderaan die berg ligt. En hij wil Bidian vragen dat volk te vervloeken. En God verhindert dat drie keer. Hij wil die vloek uitspreken vanaf die hoge bergen over heel dat volk heen. En hij wil net zeggen, gaat ze tong veranderen? En dan gaat hij dat volk staan zegenen. Dus die Balak, die wordt boos en een me nou, ik betaal je om te vloeken. Dus ik ga je naar een plekje brengen en zeg, die ga je nog hoger staan, dan kan je nog beter kijken. Dat gebeurt drie keer. Lieve mensen, omdat die man niet het volk Israël vervloekte, kreeg hij ook zijn centen niet. En God liet hem niet toe dat uit te spreken. Wat doet hij? Hij zegt tegen Balak, ik heb een goede oplossing voor je. Stuur nou al die meisjes, dat waren de Moabieten. Naar die jongens van die Israëliërs toe. En laat ze dit doen. en waar? Ja, als ik het doe, het gebeurt er niks. Maar binnen de kortste keren hadden ze gemeenschap met die meiden. Daarmee aanbaden ze de Baal Peor. De heer Peor. Dat was gewoon een seksgod. Er was er maar één ding, was toppie bij die moabieten. Dat was seks. Onze eigen maatschappij is exact hetzelfde. Sodom en Gomorra was hetzelfde. Hadden er nou maar tien in Sodom en Gomorra rechtvaardig geweest, had het stad nog behouden geworden. Maar die waren er niet, alleen Lot werd eruit gehaald. Begrijp je waar het om gaat mensen? Terwijl Israël in Sittem verbleef, dat is bij Paal Peor, begon het volk ontucht te plegen met de, met de dochters van Moab. De Moabieten, dat waren de nakomelingen van een dochter van Lot. Lot was een rechtvaardig man, die werd uit Sodom uitgehaald. Zijn vrouw stierf nog omdat ze terugkeek naar Sodom. En met zijn twee dochters komt hij in de bergen. En zelfs die dochters denken, nou zitten we hier alleen maar met pa. Hoe krijgen we nageslacht? Er wordt die man helemaal stom dronken gevoerd. En die dochters vrijen met hem. En hij snapt er niks van. Maar hij verwekt toch twee kinderen. Eén van die kinderen is Moab, Moabite. En die andere is Ammonite. Het zijn twee hele grote vijanden van Israël geworden. Er mocht zelfs van de Moabieten geen mens in het huis van Sira komen. Toch komt er een Moabitische vrouw die zegt, uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. En die wordt gerut. Die wordt ingevoegd, ingeplant in dat Israël. En ze trouwt later met Boaz, die weer een type is van Yeshua. Ze wordt zelfs de grootmoeder, over, over, over, grootmoeder voor Messias Yeshua. Dus God kan wel met Moabieten omgaan. Maar ook met u en met mij. Vind je dat geen mooie gedachte? Dat is heerlijk. Maar we hebben overspel gepleegd en ontucht gepleegd. Want hier staat namelijk het woordje ontucht in de nummerie. En wat stond er ook weer in Korinthe? Hoererij. Dus hoererij is gewoon ontucht. Of je er nou voor betaalt of niet voor betaalt, het is ontucht. Als u voor het huwelijk intimiteiten pleegt met een meisje, heb u ontucht, heb u een probleem. Of u nou hebt gezegd, ik ga met je trouwen of niet. De heer zegt, je moet een verbond maken tot de dood scheidt. En dan zijn die intimiteiten voor Gods aangezicht legaal. En dan wil hij niks liever hebben, tot je intens geniet van elkaar. En tot je daaruit een gezin kan stichten. Want daaruit kun je zien hoe heerlijk het is om in de vrede van God te leven. Vindt het buiten het huwelijk plaats, is het gewoon Ontucht. Die jonge jongens die worden verleid. Omdat er een profeet is. Die geld wil hebben. En die zegt tegen Balak stuur die meiden. En dan gaat hij gauw weg. Later gaat Israël in de aanval tegen Moab. En dan brengt hij ze om. Dat hele volk. Inclusief die profeet Bilian. Wordt gedood in die strijd. Deze nodigen het volk tot slachtoffers van haar goden. En het volk at ervan en boog zich neer voor haar goden. Ik kan wel zeggen, staat er dan weer in beeld? Gaan ze dan bukken? Nee, echt niet waar. Omdat die wilde meiden rondlopen, denk je, jongens, dat is mooi. Dan bukken ze voor. Zo buigen ze voor die god van de seks. Zo simpel is het. Toen Israël zich aan Baal Peor gekoppeld had door seksualiteit met deze vrouwen, ontbrandde de toren van Yahweh tegen Israël. Dit is rampzalig. Wij denken wel eens als iemand ziek wordt of wat dan ook, zal wel een demon wezen. Wij denken natuurlijk heel gauw, we moeten een demon uitdrijven. Maar denk erom, als we een verbond hebben met Yahweh, en we zetten door in ongerechtigheid, dan gaat God alleen toren, en gaat hij terug. Hij zal niet gelijk met bliksem schieten uit de hemel tot je een verbrande billen krijgt, maar er gebeurt iets in de geestelijke wereld wat je vaak met je zondige praktijken niet door hebt. Daarom is het meestal, als er problemen zijn, vraag jezelf af, vader, ik heb de zon. Ik bekeer me ervan. Dan zou je zien dat je zegeningen gaat krijgen bij de vleet. Hij gaat verder in nummerie 25, vers 6. Zie, een van de Israëlieten kwam een Midianitische bij zijn broeders brengen, ten aanschouwen van Mozes en de hele vergadering der Israëlieten, terwijl deze weende en huilde voor de tent van de samenkomst. Want toen die jongens naar die meiden toegegaan waren, viel de vloek van God op het volk en de stieren van aan bosjes mensen. Weet ik wat voor een ziekte dat het was, maar binnen de kortste keren lagen ze te kreperen op de grond. En dat hele volk stond te huilen voor het huis van God. Oh mijn God, wat gebeurt er toch? En terwijl ze aan het huilen zijn, komt er een jongen binnen met een medianitische vrouw en dat is dan ook nog de dochter van de koning van Moab. Ze gaan voor het aangezicht van het heel gaan ze de tent in. Om elkaar beter te leren kennen. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij te midden uit de vergadering op. Nam een speer in zijn hand. En toen de Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij beide. Zowel de man als de vrouw in het onderlijf. En toen hield de plaag, die dodelijke plaag van God op. Het was ineens verzoend. Vanaf die dag worden de priesters tot priesters verheven. Omdat er één priester opstaat, een zoon, een leviet, om dit oordeel te vertrekken. Dit is keihard wat er gebeurt. We zien het in onze tijd niet meer gebeuren. Je hooguit kun je iemand in de buurt krijgen en zeggen, je moet stoppen met die hoererij. Je moet stoppen met je omtucht. Dan moet je je kinderen ook overwaarschuwen. Moet je niet doen, stop ermee. Hou je rein voor de Heer. Alleen we gaan er wel in met onze rare hoofden. Daarmee rebelleren we tegen God en tegen het gezag. En we gaan een weg in die niet echt mooi is. Als ik het nou rustig uitdruk. Lieve mensen, onthoud het. We gaan verder in Korinthe hoofdstuk 10 vers 9. Vindt u het uh, leuk om de Bijbel zo te lezen? We lezen dus Nieuwe Testament, een onderwijzing van Paulus... Maar als Paulus onderwijst, zegt hij altijd, er staat in de schrift. Als er één prediker is over Torah en profeten, is het Paulus. En precies, Paulus wordt in de mond gelegd dat hij zegt, oh, die wet is allemaal weg, dat is voor de joden. He? Kijk maar in de handelingen 15 zeggen ze dan, dan mochten ze dus inderdaad niet meer naar de hoeren toe. Ze mochten geen bloed eten en ze mochten dit niet. En dan was het genoeg. ...maar ze lezen niet op wat vijf teksten verder staat... ...want elke Mozes, elke Sabbat wordt Mozes gelezen. Daar konden ze verder onderwezen worden. Maar hij zegt, als je bij onze broeders Joden op visite komt in de synagoge... ...moet je kappen met je ontucht, moet je stoppen met bloed... ...moet je netjes gaan doen, zodat je inderdaad gemeenschap kan hebben. Begrijp je het, mensen? Paulus was gewoon een Torah-prediker en hij legde dat fantastisch uit. Als je nou door je christelijke denken bent krom gegroeid, dan denk je altijd, ach, die wet is weg. We leggen het wel uit zoals die tekst overkomt. Maar zo werkt het helemaal niet. Je kan het alleen maar zien als een uitleg van wat God al lang gezegd heeft op de berg Sinaï. Laat jaren niet verzoeken, terwijl sommigen van hen dat wel deden, en ze kwamen om door de slangen. Dit verhaal kennen we allemaal, hè? Wat staat er in nummer 21? Het volk sprak tegen God en tegen Mozes Waarom hebben jullie ons uit Egypte gevoerd? Waarom hebben jullie ons verlost? Om te sterven in de woestijn? Dit is absurd. Ze Praat zo nooit tegen God. Want er is helemaal geen brood, er is geen water en deze flauwe spijs, we wallen. Wat was ook weer die flauwe spijs? Manna. Waar is het tegenbeeld van Manna? Brood. En wat is brood? Gewoon Torah en profeten flauwe toestanden, door dat Bijbel lezen. Glas is half leeg, is half leeg mag ik het ook noemen. Maar één ding, laten we wat nou geestelijk is... maar eens omzetten, dat flauwe gedoe... van dat Bijbel lezen. Nou, ik stop er maar eens even mee. Lieve mensen, binnen de maand... gaat zo je leven naar beneden toe. Als mensen in de problemen zitten... dan wil ik niet eens over de wereld praten... maar als er mensen zijn die een verbond met Jaren hebben... waarvoor het bloed van Yeshua vloeide... En als die dan nog durven zeggen, ik heb twee maanden, drie maanden, een half jaar. Ja, ik lees wel eens na het eten. Nu, die mensen zijn helemaal weg. Die zijn alle kracht zijn ze verloren. Ze leven zoals ze leven. Maar je krijgt pas kracht om te leven. Je wordt hersteld, je wordt genezen als je het brood van het woord eet. En het is niet genoeg om op sabbat hier te zitten en een half uurtje preek te horen is echt te weinig. Wat je ziet, we hebben een klein stukje bezig, ik moet eigenlijk al stoppen, maar ik ga niet stoppen, want we hebben een paar ding om te horen. Lieve mensen, we hebben geen brood en geen water, en van die flauwe, flauwe woorden van ja, we kan ze wel lezen, maar waarvoor hebben jullie ons hier gebracht eigenlijk? We worden er helemaal slappies van. Toen zond we vuur geslang, hij zegt: ik zal laten zien wat je kan krijgen. En ze beten dat volk, zodat er velen in Israël stierven. Dus ze weigerden gewoon Gods woord te lezen en daarna te leven. En dan zeggen ze ook nog, waarom hebben we ons hier uit die wereld gehaald? We hadden het zo leuk. Met de wilde wijven, met eten wat we drinken, wat we konden doen. Dit kan je tegen God niet zeggen. Wij ook niet. Zijn eigen bloed, van zijn eigen bloedeigen zoon is gevloeid. Omdat wij gered zouden worden. Vuurige slangen, geeft dat u een beeld? Met wie krijg je te maken in je leven? Als je zo met je God omgaat? Gewoon met Satan en zijn, en zijn konuiten. Je krijgt demonen op je weg, je hebt mensen die gaan tegen jou praten en die gaan woorden praten. En je gaat ze nog geloven ook. Ze gaan verkeerde dingen zeggen en jij gelooft het en je doet het. Nou toen die slangen er kwamen en er weer duizenden stierven van die slangenbeten, want het ging radicaal. Bijten, ja, en sterven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zei, wij hebben gezondigd. O, oh, Mozes, o, oh, Mozes, wat hebben we tegen God gezegd? Want we hebben tegen Jade en tegen u gesproken. Bid toch tot Jade dat de slangen van ons wegdoen. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. En wanneer begon hij pas te bidden? Toen het volk had gezegd, we hebben gezondigd. Tegen Jade. En Jade spreekt alleen maar door jou. Bid voor ons tot Jade. Ja, we zegt tot Mozes, maak een vurige slang, plaats hem op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer die gebeten is, zal in leven blijven. Als wij nou een leven hebben, waardoor we door de slangen gebeten zijn. Hoe word je nou in onze maatschappij door de slangen gebeten? Dat is als goddeloze mensen, of ook kunnen ze christelijke mensen zijn, of boeddhisten, of wie dan ook. Woorden spreken die tegen de woorden van God ingaan. En dingen met jou doen die ze niet zouden moeten doen, omdat God zegt, doe het niet. Als je mishandeld en misbruikt bent in je leven, nou, ik wil al die woorden niet op gaan noemen, maar voer nou maar het ergste in wat je kan overkomen, vanaf je jongste jaren tot aan vandaag. Lieve mensen, hij zegt, ziet nou naar die slang, hij die gebeten is door de slangen, wiens ziel helemaal kapot is in minderwaardigheid, in Noem het maar op, ik ben niks, ik heb niks, ik zit vol met angst en vrees. Hij zegt: Zie nou naar die slang op die stok. Hij zegt: Wie kijkt zal genezen. Wie gelooft zo'n verhaal van u? Ja, natuurlijk zeggen wij: Onze vinger omhoog we hebben de uitkomst zo lang gelezen. Maar je zal maar in de woestijn zitten en je broer ligt te creperen door die slangenbeet. En Mozes kon vertellen: Ik moest van Jaber een slang oprichten. En wie naar die slang toe gaat moet je even om die broods heen kruipen en naar die slang kijken. Nou, als je nou niet meer kan kruipen, zegt het er: Je boer, trek terk me er naartoe, sleep me erheen. En dan wordt hij gesleept naar dat. Hè? En dan kijkt hij en dan denkt oh, hij, wordt zo genezen. De boodschap is voor ons exact hetzelfde. Zoals zij naar die slang moesten zien, moeten wij zien op het kruis van Yeshua. En aanvaarden wat God erover gezegd heeft. Als u op mij ziet. Op dat verbond in het bloed van Yeshua zal ik je genezen. Dan gaan er wonderlijke dingen in je leven gebeuren. Maar doe wat hij zegt. Er waren ook mannen, die waren gebeten, en ook wel vrouwen denk ik hoor. Die dachten, nou dat kan ik echt niet geloven. Nou, ik blijf hier wel doodgaan. En, uh... Die werden ook niet genezen, ging je dood. Je moest gaan, al was het kruipende, al moest iemand je aan je benen slepen, maar je moest naar die slang kijken. Lieve mensen, het is een boodschap voor ons. Exact hetzelfde. Jezus vertelt dit verhaal later in het Nieuwe Testament aan een andere Joodse broeder. Zoals de slang in de woestijn werd verhoogd, alzo moet ook de zoon dus mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat door die slangenbeet, maar leven hebben. Eeuwig leven, dat is zoé, dat is het leven van God. Zie je dat dit evangelie is? Maar waar staat het evangelie? In de Torah. Want het gaat over nummerie, het vijfde boek van Mozes. Paulus legt het alleen maar uit. Wat zeggen de hedendaagse christenen als ze erg vrolijk zijn? Ik geloof dat Jezus de Christus is, de zoon van God. Halleluja, ik ben een kind van God. En ze kunnen tegen u zeggen, ach die werd van God, is weg, en ik wat je doen. Dat gaat gewoon niet. Ze zijn misleid. We gaan niet praten over het oordeel, want dat is aan God. We hebben zelf jarenlang de zondag gevierd. We hebben kinderen gedoopt, en al die dingen maar op. Maar we moesten tot inzicht komen van, oh, dat is de weg. Wat een misleiding. Lieve mensen, nummerie 25 vers 9. Toen maakte Mozes een koperen slang, plaatste die op een staak. En wie wanneer een slang hem gebeten had op de koperen slang zijn blik richtte, bleef in leven. Zo spreekt de Heer. Heeft de Heer zo gesproken? Heb Paulus het gezegd? Ja, akkoord. Maar wat heeft hij gezegd? De Heer sprak het in de woestijn. Geloof nou in Yeshua tot zijn dood voor jou was en blijf in leven. Zo lag het plaatje erbij. Zo werden de mensen genezen. Het laatste stukje van Corinthians. Hij zegt tegen de gemeente van Corinthië: Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Wie zegt de amen? Steek je hand dus op. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te bestaan. Het blijkt dat je gewoon naar de instructies van God kan leven. Anders zou God een leugenaar zijn. En God liegt niet. Hij zegt in Deuteronomie 30 over zijn eigen geboden. Doe dat. Het is niet moeilijk. Je hoeft niet naar de hemel om dat naar beneden te halen. Je hoeft niet over de zee heen om het hier naartoe te halen. Maar Torah moet zijn in je mond en in je hart. Dat betekent je moet het zeggen en doen. Zo eenvoudig. Gij hebt geen bovenlijke menselijke verzoeking te doorstaan, zegt Paulus. God is getrouw. En dan moet je goed lezen. Die niet zal gedogen dat u, broeder en zuster, vul je naam maar in, boven uw vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking, die komt trouwens niet van God, wel voor de uitkomst zorgen. Zodat u er tegen bestand bent tegen die verzoeking. God verzoekt niemand. Je wordt door je eigen begeerte verzocht... en als je die begeerte in de praktijk gaat brengen... dan heb je hem vervuld en dan komt de dood. Maar als bij u de begeerte in uw hart komt... dan zegt God, ik zal je niet boven je vermogen laten verzoeken. Hij geeft bij de verzoeking die Satan brengt... of die uit je eigen hart komt, ook de oplossing. Je kan namelijk nee zeggen voordat je begint te liegen. Je kan nee zeggen voordat je de buurvrouw begeert of de buurman... Vindt u dat een fijne tekst om dat te horen? Dat geeft je ook de kans om dadelijk te zeggen. Ik kap met de zonde. Gewoon kappen. Niet meer doen. Daarom dan mijn geliefde. Thema van de preek voor vandaag. Ontvlucht de afgoderij. Als God zegt doet het niet. En u denkt in je gedachten. Oh, wat zou dat lekker wezen. Niemand kijkt er. Voordat je nou gaat. Heeft God je al lang bekendgemaakt? Doe het niet. Maar u gaat zelf door de barrière. U kunt stoppen voordat u begint te zondigen. Maak er een serieuze zaak van, want Christus heeft zijn bloed voor u niet te vergeefs gestort. Maar als je nou het bloed van Christus gaat verachten om willens en wezens goddeloosheid te bedrijven, dus tot afgoderij te komen, wat voor een offer blijft er dan nog voor je over? Als je het offer van Christus gewoon opzij zet en je gaat, heb je een heel groot probleem. Het is ook niet makkelijk om te herstellen van je zonde. God die kijkt ook naar je hart of je oprecht berouw hebt en gaat. En hij weet het. Dus lieve mensen, laat het een boodschap voor u zijn. Ja. Ontvlucht de afgoderij. En als je nog afgoderij in je leven hebt, kap er vandaag mee. Als je zegt, ik heb ontzettend veel pijn en leed in mijn ziel zeg dan dadelijk, ik steek mijn hand op, dan bidden we voor je en dan gaan we weer fijn naar huis. Maar laat je dan zegenen en laat de naam van Yahweh over je uitspreken. Yeshua die zegt in het hoge priestelijk gebed, Vader, ik heb hun, zijn discipelen, en door de discipelen ons, uw naam bekend gemaakt. Helaas, ook onze Messiaanse broeders kappen de naam weg voor Adonai. Dat het gewoon Heer. Het is de Heer Yahweh. Adonai, Jahwe. Eigenlijk zat er gewoon meneer Jahwe, Maar ze noemen hem altijd Adonai. Met alle respect. Ze bedoelen het heel serieus, want ze bedoelen Jahwe. Maar Jezus heeft de naam van Yahweh bekendgemaakt aan zijn discipelen. Omdat ze wisten hoe sterk de naam van Jahwe was. Daarom heet Jezus eigenlijk ook niet Jezus, maar Yeshua. Jahwe is de redder. Hij was ook gezonden door zijn vader. Om ons te verlossen. Zoals God ook Mozes heeft gezonden. Om Israël uit Egypte te halen. Alleen dit was zijn eigen zoon. Daarom is die eigen zoon weer opgevaren naar de hemel. Om de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En als hij dadelijk terugkomt, komt hij als onze koning. Hij is nu in de hemel als onze hoge priester. Goed onthouden. Download de preek. Luister hem nog een keertje uit. Maar ga ermee verder. Ontvlucht af goderij. Broeder en zuster, ik wens u sabbathioleon. In my